We gaan we weer verder, dames en heren, met deze vinyljaren. Dus wij nemen u even mee naar, de boodsch naar het nieuws en de boodschappen, moet je wel zeggen. We weten al wat er komt. Circus Sandvoort. Circus Sandvoort, ben jij daar nou, de artiest? Dat is jouw favoriet, toch? Ja, fantastisch vind ik hem. Ik vind hem zo te gek. Nou. Nee, oké, okay, duidelijk. Ja, oké. Okay. Um, Na de reclame in het nieuws zijn we weer terug. Met? Wat de is uw eerste nummer? Turks praat weer, hè? Ja, welke? Ja, dat weet ik wel niet. Dat hoor je straks wel. Waarom? Ik wil het al weten. Uh... Ga het lekker niet vertellen. Heksencentrale. Dat is 35 seconden. Dat is wel leuk. Tss. Tss. <laughs>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 Als VVD, CDA en PVV zeggen dat ze door willen met informateur opstelten, moet het ook vrijwel zeker zijn dat die poging slaagt. Dat heeft informateur Cenk Willink gezegd. Hij vindt dat anders de geloofwaardigheid wordt aangetast van het werk van de informateurs en van de nieuwe minister-president. Cenk Willink moet in een tussenfase de koningin informeren over de situatie. Omdat volgens hem ook de minderheid een kans moet krijgen zijn visie te geven, is Cenk Willink begonnen met het één voor één ontvangen van de fractievoorzitters. In Brussel staan de Belgische staat en drie legerofficieren terecht voor een massamoord tijdens de oorlog in Rwanda. Overlevende en nabestaanden van slachtoffers van de genocide in 1994 vinden dat die mede verantwoordelijk zijn voor het afslachten van duizenden Tutsis. De Belgische regering zou de militairen hebben teruggetrokken bij een school waarin Tutsis hun toevlucht hadden gezocht. Kort na het vertrek van de militairen sloegen extremistische Hutu milities toe.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 De politie in Budel is bezig met het opruimen van een grote henneplantage. De planten staan in een aspergeveld van zo'n 16.000 vierkante meter. Er staan tussen de 25.000 en 30.000 henneplanten en daarmee is het een behoorlijk grote plantage, zegt de politie. En het is een goed paddenstoelenjaar. Er zijn niet alleen veel paddenstoelen, de variatie is ook groter dan ooit. Het is tien jaar geleden dat liefhebbers konden genieten van zo'n grote oogst. Volgens de Nederlandse Mycologische Vereniging telt ons land zo'n vijfduizend soorten paddenstoelen. Er komen steeds nieuwe soorten bij. Het weer, buien met kans op onweer, het wordt de graad of achttien. Morgenperiode met zon en minder buien. Dit was het en.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon, zee! Zandvoort de zomerhit! ZFM! Dit is de zomer van ZFM. Ik word ook een dagje houden, May. Daar word ik mee. zeker. Ja. Niks aan te doen. Ja, je wordt ook. Uh, ik, ik ben ook niet geen 18 meer? meer. Nee, ik al, uh, al jaren niet. Nee, jij al 60 jaar niet meer. Dat is niet waar. 50 dag. Dan geen... Nee, ook niet. <laughs> je trapt er bijna zelf in. 40. Al Ik ben al 44 jaar 18. Ook <coughs> Ja, toch? Ja, vind ik. Dat ja, vind ik wel uh, net uh, scoren. Um, ja, dat was hem dan. Uh, Turks Fruit, de titelmuziek van de film uh, Turks Fruit natuurlijk. Met een uh, belangrijke rol voor Toet Stielemans. En ook verder niet uh, vergeet uh, natuurlijk, uh, Rob Franke achter de uh, elektrische piano. Typische sound. En het orkest van Rogier van Otterlo. Trio Louis van Dijk deed er ook nog aan mee. Kortom, een hele selecte groep. Die deze prachtige filmmuziek... Uh, <laughs> zit hier weer met baantje erin. Het is niet te geloven met die man. Ja, hou maar. <laughs> ik voel gek van hem, dames en heren. Hij zit een hele... Nou ja. Hou we zitten. Ik hoef geen eigen huis en tuin. Oh, sorry. Weg met die troep. Die medelige, wat wil je dan? Menige muziekjes. We gaan uh, Little Feet doen, dames en heren. Oh, Oké, okay, van... dat vind ik het beter. Ja, ik ook. Ik heb het zo koud. Ja. Maar we gaan... Uh, ja, dat, uh, dat... Zo heet het nummer ook. <laughs> niet te geloven. <laughs> Salem Shoes heeft de plaat, dames en heren. En het nummer wat wij ervan draaien. Cold... Cold, cold. Little feet. Prachtig. <laughs> Yeah. Cold, cold, cold, cold van Salem Shoes Little Feet. Een band die uh, in 1971 begon. 1969? Oh, 1969 begon, oké. Okay. En uh, daar toen mee ophield een tijdje toen Lowell George overleed in 1979. Maar ze zijn later wel weer, uh, wel weer verder gaan en volgens mij bestaan ze nog steeds. Ja, klopt. Ze draaien nog steeds, maar dan uiteraard niet meer met. De zanger toetsenist tegenwoordig is Bill Payne. De zanger-gitarist is uh, Paul Barry. Ja. Yeah. De gitarist, trompetist, zanger is Fred Tackett. Ja. De bassist is Kenny Gradney. Ja, ja. Gabe Ford, die zit er pas vanaf augustus 2009 bij. Ja. Als de drummer. En uh, Sam Clayton, ja, die zat vroeger ook erbij. Uh, Percussion is zanger, zit er nu nog steeds bij. Ja, ja. Nou, dat is nog wel één, één origineel lid, geloof ik. En Hoe Richie weet... uh, Hayward, die zat er in 87 ook bij, maar die is in augustus 2009 gestopt. Ja. En daar is dan die, uh, die Gabe Ford voor in de plaatskamer. Ja, okay. Goed, dat was Little Feet dus. We gaan door met Supertrampa. Supertramp uit Paris. En, uh, huh? Welcome, yeah. Dat had ik gezegd. Hide in your shell gaan we doen. <laughs> Niet Hij luistert gewoon niet eens. Supertramp, dubbel LP uit 1980. Die opgenomen is in 79 november 79 in Parijs. Tijdens nee, de live concerten die Supertramp daarvoor een uitverkocht hok deed natuurlijk. En wij gaan nu, ik zei de titel al, van deze LP draaien. Hide in your shell. Oh Ze deden eigenlijk niet zo gek veel met synthesizer. Het was meer dat, uh, dat, dat heel erg uh, leuke Wurlitzer pianootje. wat karakteristiek was. was ik beroemd geworden daardoor. Die bestond al langer. Maar Supertrum heeft het instrument wel echt in de lift gezet. Een Wurlitzer elektronische piano en natuurlijk het Hemel Dat Die waren er ook duidelijk bij aanwezig. <coughs> Want uh, Hod Hodgson, moeilijke naam, Hodgson en, en Davis speelden allebei dus keyboards. En uh, daarbij deed uh, Hodgen, dan Hodgen, dan Roger Hodgen en dan ook nog een keer de gitaren. Saxofoon was erbij. Uh, Verder de, natuurlijk de, de bas. De drums. En nou ja, dat was Supertramp. Zie je dat toch allemaal te doen, man? Doe niet zo ja Jouw muis afpakken. Oh, dan moet je zelf weten. <laughs> ik stuur mijn kat wel op je af. Kijk uit hoor, ik heb er ook een. Ik stuur mijn kat zelfs. Pik die Muis. We gaan naar uh, Turks Fruit, dames en heren en weer. Die heerlijke filmmuziek uit die uh, sensationele film die in 1973 uh, record aantallen bezoekers trok. Um, de eerste grote film ook natuurlijk voor Monique van der Ven. Niet voor het Houwer, die had al meer gedaan. Die had ze ook onder andere Floris geweest. Weet je dat nog, Het Houwer? Dat weet je niet. Oh, ben je nog te jong voor? Nee, nee, nee, nee, nee. Maar ik, ik, ik heb nooit echt veel films gekeken. Nee, maar Flores was een tv-serie, beste jong. Oh ja, dat, dat ja. weet ik helemaal niet. Flores. Toen zat ik nog naar uh, Telekids te kijken. Ja, dat nou? oh, dat zal wel. Te paard, Flores, we zijn verraden. Zo, dat was een van de <lacht> kreten eruit. Rutger Hauer was toen Ridder Flores. Dus eigenlijk een soort te een Nederlandse tegenhanger van, uh, van Ivanhoe en zo. De Engelse Ridder-series. Oké. Okay. Nou, zullen nee. we weer Turks fluisteren doen? Ja. Oké. Okay. Rosa Turbinata heet dit prachtige werkje. Hier is wederom Rogier van Otterlo met Rob Franke, Toetst in de Mans, en het orkest. Dit is toch mooi. Dit is, dat is zulke geniale muziek. Als je ja. uh, als goed naar luistert. De roebets dus. Of nee, de roebets, daar Nou, ik weer bij. Haar je mond. Um, Orkest Rogier van Otterlo. Um, met uh, Toet Stillemans, natuurlijk. Rob Franke onder andere op um, elektrische piano. Louis erbij speelde de drums. En u hoorde op dit nummer ook de stem van Letty de Jong. En daar was Rogier van Otterlo nog wel gek mee. Want daar deed hij heel veel mee. Uh, muzikaal dan uh, Letty de Jong een, zang, een zangeres die eigenlijk bij, bij veel producties van Rogier van Otterlo wel betrokken was als je bijvoorbeeld even denkt aan de beroemde Introspection LP's van, uh, van Thijs van Leer ook zo'n unieke combinatie van, van fluit, orkest en dan die stem van Letty erbij prachtig mooi allemaal goed, gaan we ook nog eens doen, Introspection van Thijs van Leer er zijn er ook diverse van gaan we ook nog eens een keertje doen Kraker van de Week dames en heren hij kraakt niet zo erg, maar het was een vrij net singeltje deze keer. Hij is veel netjes. Hij is een net, net singeltje. Ik ga echt de volgende keer een schuurpapiertje meenemen, dat we echt een kraker hebben. Hoor. Ja, um, hij moet ja, op 45 toeren. Denk je dat even oh ja Zal ik ook de naald erop zetten, dat is makkelijker. Misschien is dat handig. Um, ik zei de naam al, de Roebets, dames en heren. En uh, dat gaan we dus doen vandaag. Singletje uit 1976. En het leuke van het singletje is dat er een stukje zit wat ze letterlijk gepikt hebben van de Beatles. Dat is echt zo. Als je het eind van dit nummer beluistert en je zou daarnaast eens uh, Maxwell Silver Silverhammer uh, draaien van, uh, van de Beatles. Dan hoor je exact hetzelfde. Het is gewoon letterlijk overgenomen. Dus als je dat... Uh, en, en ook nog Something trouwens zit ook nog een stukje van in. Let maar eens goed op het eind. Als je Beetle kenner bent, dan herken je dat. Het eind is echt Maxwell Silverhammer en Something. Wat, uh, waar dit singeltje mee eindigt. Maar goed, doe het er niet toe. Robots en You're the Reason Why. The things you say, that don't always hurt me. The things you do.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 Dat eind is echt gewoon, dat is zijn gewoon het. gejat, jongen. Het is echt het eind, het, het tussenspelletje, we de tussenspelletje van Maxwell Silverhammer. En het eind is echt letterlijk overgenomen van het intro van uh, Something van de Beatles. Het is echt gewoon gejat. Ga maar thuis eens vergelijken, dan zult u ontdekken dat ik uh, nog gelijk heb. So something van de Beatles? Something van de Beatles, ja. Je nou je snel even kijken? Nou, dat hoeft niet hoor. Komt wel een keer. Maar dat is... Uh, de, de nou, dat is, dat is letterlijk het begin van, uh, van Something. Maar goed, we gaan door met uh, Little Feet, dames en heren. Want we hebben nog wat mooie nummers te draaien. Er komt nog een, een lange van Supertramp aan zometeen. Um, ik, ik, ik moet een keus maken tussen twee... Uh, nou, heb je een nummer. Ja, oké. Okay. Hoor je dus precies uh, hoe het in elkaar zit. Goed. Roe dus. En uh, You're the Reason Why. Uh, vergeet hem niet weer terug te zetten op 33. 45 moet deze toch? Uh. Nou. Dames en heren. we <lacht> We gaan uh, saline Shoes doen. Van Little Feet. Does it dance so rhythmically? She's crying and singing and having a time. Gee, that and cocaine tree looks fine. You gotta put on your sailing shoes. Put on your sailing shoes. Sailing shoes. To cheer When you put on your sailing shoes, Jedediah, he's got a dime. Says he catches more fish every time. Well, I got a line, and you got a I'm met Boy um, Lowell George niet Boy George, dat is een heel ander <laughs> <coughs> Lowell George onder andere die man die ook nog een grote hit gehad heeft met Secret We krijgen ze juist uh, via onze een van onze luisteraars door dat. Uh, ja, niet dat, zomaar luisteren, ja, zo, Golden Joop natuurlijk. Golden Joop krijgen we door dat uh, de cellist die speelde in het Electric Light Orchestra uh, gisteren is overleden doordat hij een uh, aantal balen hooi op zijn auto had gekregen. 300 kilo 300. bal aan hooi die is zo van de berg afgerold op zijn auto. Oh, ja. Dat heeft hij niet overleefd. Uh, helaas heb ik geen LP's mee. Dus we moeten even onze, we moeten even onze principes laten varen. Want we vinden het is toch wel belangrijk. Dat uh, zoiets eventjes uh, onder de aandacht gebracht wordt. Mike Edwards heette die man. Hij was socialist bij de uh, Electric Light Orchestra. Uh, zullen we binnenkort dan eens een LP van meenemen. Want ik heb er al een paar. Maar laten we nu even een prachtig nummer van Ilo. Tussen doen een ter nagedachtenis aan Mike. Mr. Blue Sky.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 God, yes. Tell us why. Nagedacht is dus aan Mike Edwards, de cellist van het Electric Light Orchestra Gisteren dus overleden dat hij 300 kilo aan balen hooi op zijn auto gekregen had. En dat heeft hij niet overleefd, helaas. Um, nummer van de LP Blue, als ik me niet vergis. En de Mr. Blue Sky. De Electric Light Orchestra in de tijd begonnen door Roy Wood, die daarvoor eerst de move had. Um, Roy Wood die heeft, is toen ook begonnen met het Electric Light Orchestra. En het unieke ervan was dat, hij, dat het een popband was met strijkers. Ja. En later um, is Roy Wood eruit gestapt en heeft Jeff Lynn natuurlijk uh, de zaak overgenomen. En uh, nou ja, het, het is een, gewoon een hele grote, gigantische, succesvolle band geweest. Electric Light Orchestra, dus juist vanwege die strijkerssectie uniek. En een van die strijkers die is het dus helaas niet meer: Mike Edwards. Oké, okay, uh, dank je Joop voor deze informatie. Dat uh, horen we graag een beetje af en toe wat actuele informatie in dit programma met oude muziek. <laughs> mooie combi. Ja, mooie combinatie. Supertramp gaan we weer doen. Um, prachtig live stuk van die WLP um, Paris die opgenomen werd zoals ik al eerder heb verteld. Maar dat voor de luisteraars die later ingezameld hebben. in november 1979. en uitgebracht in 1980. Dubbel plaat, dubbel LP. Dus vier plaatkanten. heerlijke live muziek van Supertramp. En hier is een heel mooi stuk. En dat heet Fool's Overture. And we shall defend our own, whatever the gods may be. We shall never surrender. <laughs> Oké, okay, sorry hoor, stond nog wel open. Supertram, Fools, Alverture. En als u goed geluisterd heeft, en dat heeft u natuurlijk... want uh, Dan hoort u onder andere ook wat uh, geluidsfragmenten. Waaronder de, legami, de legendarische toespraak van uh, Winston Churchill... Zo een beetje aan het, uh, aan het begin van die Tweede Wereldoorlog... dat hij zei... We'll never surrender. Oftewel, we geven ons nooit over aan die Duitsers. Nee, dat was hij. Een strijdlustig man. Winston Churchill. Um, die zat er dus in, in dit nummer. Fool's Overture. Van het concept van Supertramp. Little Feet. Cat Fever. En dat zal waarschijnlijk een van de laatste worden. Denk ik. Nee? Ja hoor. Oh, nog niet, zegt hij. jong Cat Fever, gezongen door Bill Payne. Enige nummer op de plaat wat niet door Lowell George gezongen wordt. Uh, Bill Payne, dus de pianist, die uh, zong deze bluesy getinte Cat Fever. Goed, we zijn er bijna weer doorheen, hè? Ja. Ja, oké. Okay. <laughs> Goed, wat zonde eigenlijk, hè? Toen we er zijn.